10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Syrische oppositie die vandaag de krachten heeft gebundeld... heeft de activistische geestelijke Moas El Khatib als een leider gekozen. De stemming werd gehouden in Doha, de hoofdstad van Qatar. De samenwerking is tot stand gekomen onder zware buitenlandse druk, vooral van de VS. De oppositie gaat voortaan als Syrische nationale coalitie door het leven. De coalitie besloot ook tot de oprichting van een militaire raad, waarvan het vrije Syrische leger deel uitmaakt. Een van de twee vicepresidenten onder de nieuwe leider Khadib is een vrouw. De Nederlandse varkstrijdster Tanja Nijmeijer heeft bekend dat ze betrokken is geweest bij een aanslag op een bus in Bogota, de hoofdstad van Colombia. Ze zei dat aan de telefoon in het VPRO radioprogramma Bureau Buitenland. Nijmeijer zei dat bij de aanslag in 2003 op een bus van Transbileminium niemand is omgekomen en niemand gewond is geraakt. Er werd altijd al aangenomen dat de vark achter de aanslag zat. De inzittenden van de bus hadden zich op tijd in veiligheid kunnen brengen. In Kampen zijn twee personeelsleden van een bistro neergestoken bij een ruzie bij het afrekenen. Ook een van de belagers raakte gewond. De drie werden naar het ziekenhuis gebracht. De ruziemaker is na behandeling naar het politiebureau gebracht. De rest van de groep van ongeveer vijf mannen die ruzie maakten is op de vlucht geslagen. Over de toestand van de medewerkers van de bistro is niets bekendgemaakt. Bij een kickboxgala in Zijtaart bij Veghel is een schietpartij geweest. Daarbij zouden zeker drie zwaar gewonden zijn gevallen. Zes ambulances en een traumahelikopter zijn naar het dorpshuis gegaan... waar de derde editie van het evenement, de battle of Zijtaart, werd gehouden. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het weer, vanavond en vannacht bewolking en een graad of vier. Morgen afwisselend zon en wolken en negen graden. Ook namorgen afwisselend zon en wolken en een graad of tien. En de nachten worden iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Partnertest vraag 86. Vindt u deze test zinvol? Ja, ga verder met vraag 87. Nee, ik bepaal liever zelf met wie ik contact leg. Waarom moeilijk doen?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 NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn met de belangrijkste sport van de zondag. Het is de 11e van de 11e en Dik Advocaat weet wel wat dat betekent. Het begin van uh, Carnaval. Inderdaad, het begin van Carnaval. Uh, Sint Maart is het ook nog. Uh, en er kon een feest gevierd worden in Eindhoven. Zo direct bespreek ik die in de divisie met Bas Tichelen. En er is genoeg te bespreken, want de hele top 5 kwam in actie. De Nederlandse schaatstop moest voor het eerste seizoen aan de bak. De NK-afstand in Heerenveen. Kjeld Nuis pakte twee nationale titels dit weekend. Het kan wel eens het jaar van Nuis gaan worden. Ik hoop volgend jaar. Geen jaar te vroeg, hè? Dat hebben we hebben er al genoeg gedaan. Ja, Daarmee doelt hij natuurlijk op. De Olympische Spelen van 2014 in Sochi... Sebastian Timmerman vertelt over de winnaars en verliezers van de NK. En het was een bijzondere dag voor de Friese korfbalvereniging LDODK... Voor het eerst speelt de ploeg op het hoogste niveau in de korfbal League. En dat willen ze weten in Goradiek. Ik voor aftellen en dan gaat het toilet rollen. Ja, wat wij sturen natuurlijk Edwin Cornelissen naar Friesland. Later een reportage. Ook nog aandacht voor tennis. De halve finale van de ATP World Tour Finals in Londen. Tot 11 uur in Langslijn. Ja, Eerst het voetbal natuurlijk. PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. De ploeg van Dick Advocaat profiteerde van het puntenverlies van Twente. PSV won zelf met 5-1 van de Heerenveen. En die overwinning kwam op het goede moment. Een paar dagen na die beschamende nederlaag tegen het Zweedse AIK Solna in de Europa League. En met het behalen van de koppositie kon het even niet op voor trainer Dick Advocaat. Nou, De koploper is natuurlijk heel leuk, maar het belangrijkste is hoe het team weergespeeld heeft. Vorige week tegen Heracles... Heel duidelijk gewonnen. En vanavond uh, was het toch heel moeilijk in het begin. Tegen een ploeg die echt uh, goed geconcentreerd stond te spelen. Komen ongelukkig eigenlijk op 1-0 achter. Maar de, de ploeg heeft heel geconcentreerd gespeeld. En goed. Ja, dit is de standaard. Dit is wat je wil. Ik zag je bij de vierde goal. Je, je, je, voor de eerst echt heel tevreden zijn. Zo moet het? Ja, nogmaals. Dit zijn hele vervelende wedstrijden. Als je 1-0 achterkomt, uh, dan, dan breng je in principe Heerenveen in het spel. Maar hoe ze het mee omgingen, dat vond ik heel uh, professioneel. En, uh, Nogmaals, na afgelopen donderdag, toen weer iedereen met allerlei superlatieven kwamen, hoe, uh, hoe slecht het allemaal was. Nou, het was niet slecht, meneer Advocaat. Het was afgrijzelijk slecht, toch? Ik vond me toch tegen voor jou. Ik, heb... nee, ik, ik, had, juist... nee, ik vind dat jij ook eerlijk moet zeggen van het was niks afgelopen donderdag. Het is niet waar. Ten eerste, speel je met vier andere spelers. De omstandigheden zijn dramatisch. En jullie zitten lekker achter de open haard. Heb je gemak met een. Nee, het was gewoon een moeilijke wedstrijd. Je zegt, ik had vier spelers. Is dus de inbreng van Van Bommel en Stroopman... toch wel essentieel voor dit PSV? Maar, maar dan moet je al eerlijk als je bij Ajax 2 van dat soort spelers eruit had... is het ook minder. En als je vier uit haalt, wordt het nog maar lastiger. Nou, dat, was, dat was bij ons, dus daar moet je helemaal niet moeilijk over doen. Dat zijn bij ons bepalende spelers. Maar toch zijn de analytici allemaal in de war... Omdat de discrepantie tussen PSV dan tegen Heracles of vandaag tegen Heerenveen en tegen Solna. Het verschil is zo groot. Je kunt ook zeggen, de prioriteit is nou definitief... dik advocaat wil de titel. Hier, en niet Europa League. Nou, de titel, uh, we hebben steeds gezegd dat we daarvoor gaan. En uh, we hebben ook gezegd, en dat wordt dan ook weer anders uitgelegd... we gaan gewoon kijken tot we ver we kunnen komen in alle competities. Nou, we zitten nog in de beker, we hebben de, de Supercup gewonnen. Dus uh, wat, wat zitten de mensen te klagen? Ja, wat zitten we eigenlijk te klagen? Bas Tichler, goedenavond. Ja, goedenavond, Jeroen. Nou, ja, en wie te klagen? klagen? Ja, zeker. Omdat ja. als PSV tegen ploegen uit Zweden, die eigenlijk niet zo heel veel voorstellen een potje van maken, want Joep Schreuder... de interview heeft voorkomen gelijk, dan mogen wij daar wel wat van zeggen. Sterk nog, dan moeten we dat doen. Want dat is maar waarom geeft de advocaat dat niet? Uh, toe. Omdat trainers vaak doen wat ze doen. Als de druk er een beetje op staat of stond, um, als het goed is... dan zeggen ze ja, maar dit en dit komt wel beter. En als het niet zo goed was, dan gaan ze zeggen ja, maar... en dan gaan ze de andere kant een beetje op. En er zijn wel trainers die het anders doen, hoor, die heel realistisch zijn. Um, maar advocaat kies nu een beetje voor de andere weg. Maar ik vind wel echt dat, dat we best daar kritisch op moeten zijn. Omdat ja, PSV en Solna, kom op... Ja, als Nederlandse club doen we het niet goed in de Europa League. Ajax presteert natuurlijk buitengewoon goed, zou je kunnen zeggen, in de Champions League. Maar goed, dat is een ander verhaal. Vandaag PSV, indrukwekkende goede zegen. Zo kwam het erbij over. Ja, het, het moest wel even op gang komen. Maar je ziet wel in vlagen in die wedstrijd dat PSV veel kwaliteit heeft. Dat is geen nieuws. Ik vind ook als je in de afgelopen jaren voor miljoenen geïnvesteerd hebt... want kijk wat daar de afgelopen twee jaar allemaal gekocht is... Of ze nou Matas reten, of Lens ja. of Mertens, of Strootman... en Van Bommel en Wijnaldum, Daar zit ongelooflijk veel kwaliteit in. En dan is het ook een kwestie... Kijk, je, ze, ze beginnen de competitie met een nederlaag in Waalwijk tegen RKC. Um, maar je weet dat dat vroeg of laat wel de andere kant op rolt. Want PSV heeft gewoon een goede selectie en dan komen ze vroeg of laat wel een keer in de top terecht. En dat is dus nu. dus het, Dat verbaast mij niet. En ik vind dat ze bij Vlaag ook wel serieus heel goed voetbal kunnen spelen. ja Alleen ze laten het dus niet altijd zien. Um, en, en, en nu komt wel de tijd dat ze het kunnen, echt kunnen laten zien. Hè? Want zwaar programma. Ja, het leuke is eigenlijk... we hebben dat bij Vitesse natuurlijk um, gezien de afgelopen dagen... dat ze ook in Arnhem zeiden... ja, wacht nog maar even tot de zware wedstrijden komen. Die zitten daar nu ook in. PSV krijgt ook zo'n rijtje. Die krijgen eerst nog Den Haag uit. Nou, dat gaat dan nog. Maar dan krijgen ze de op Petrovsk. Ik ben altijd Blij als die naam er weer uitgekomen is. Het was uh, Vitesse, Ajax uit Napoli uit voor de Europa League en dan tegen Twente. Dus dat zijn, dat zijn wel echt de weken van de waarheid. En dan weet je waar je staat. Ja, en, en, en hoe schat jij uh, PSV dan in? Uh, PSV is voor mij nog steeds, dat riep ik in uh, juli, uh, de titelkandidaat. Omdat ik vind dat als je zoveel goede spelers hebt gekocht. En dan kun je over de defensie zeggen wat je wil. Dat het had allemaal best wat beter gekund. En daar hadden ze best een verdediger bij kunnen halen... die, die echt bovenuit stak. Dat snap ik allemaal best. Maar dan ben je voor mij de kampioenskandidaat. Maar, maar als het zo misgaat tegen AIK van de, week, van de week... en nu weer zo goed... dat betekent ook gewoon dat, dat de ploeg nog wisselvallig is. Ja, ik hoorde dat van Bommel zeggen. Um, dat het vaak zo is als je een hele goede europa wedstrijd ja. speelt... dat je misschien in de competitie... ...ergens toch in je achterhoofd denkt het zal allemaal wel lukken... ...en omgekeerd werkt dat ook zo. Het is de psychologie voor een belangrijk deel. Goed, dan FC Twente. Eh, tot vandaag koploper. Eh, maar de Twente kon de week niet met een goed gevoel afsluiten. Proef van Steve verspeelde de koppositie in de topper... ...tegen de nummer drie, Vitesse 0-0 werd het. En het was een draak van een wedstrijd, vonden veel mensen. Jij ook trouwens, Bas?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 als je dan vandaag ziet, dan, dan lijkt het wel een... En dat is het eigenlijk ook, zeker de eerste helft, een, een beetje een tactisch uh, steekspel. Ja, klopt. Het was uh, tactisch wel, Tactisch van beide kanten. Uh, hun wouden druk zetten, wij wouden vanuit onze organisatie spelen. Uh, dat hebben we allebei gedaan. En uh, daardoor was het schouwspel, denk ik, voor de supporters... Ja, voor iedereen, denk ik. Het was, het was een boeiende wedstrijd, denk ik. Maar niet uh, spectaculair. Ja, en dan uh, allemaal naar voren lopen, hollen, rennen, draven. En dan met 0-4... Uh, de Bietenberg op gaan, Zo zit het niet in elkaar. Ja, ik denk ook niet dat het publiek dat wil. <lacht> nee, dat wil je niet. Hè? De Bietenberg op de Bietenbrug bedoelt hij waarschijnlijk. Maar um, ja, dat, dat... is dit tekenend voor Rutte? Zo'n nou, uitspraak? Nee, kijk, ik vind dat Rutte het wel verstandig doet. Rutte uh, is bezig met een ploeg die wel... Uh, zich mengt in de strijd bovenin. En dat had eigenlijk niemand verwacht dat dat nu al serieus zou gaan gebeuren. En die doet geen gekke dingen. Omdat hij wel snapt dat zijn elftal misschien nog niet zo ver is... dat het ook in dit soort wedstrijden echt kan doen wat het wil. Maar dan mm -hmm. kun je misschien beter ietsje voorzichtiger zijn. En dan haal je wel resultaten. Want het is wel knap hè, wat Vitesse doet. Winnen in Amsterdam en dan een week de la gewoon keurig gelijk spelen tegen Twente. Ik vind dat wel echt knap. Ja, uh, maar je kan ook zeggen, winnen in Amsterdam met veel, met veel zelfvertrouwen. En dan vandaag thuis toch niet veel laten zien. Nee, zo kan je het ook zien. Ja. Uh, nou heeft Vitesse natuurlijk dit hele seizoen thuis nog niet de pannen van de dag gespeeld. Uh, dus misschien dat Zelf dat een klein een beetje meespeelt. speelt. Dat het is toch een ander verhaal bedoel je? Ja, nou wel ze dat in uitwedstrijden tegenwoordig ook wel moeten. Want daar komt ook Vitesse op bezoek. En dan denken de meeste clubs ook van nou ja, zoek het maar uit. En ik hoor het wel. Uh, maar misschien vinden ze dat thuis ja. is dat toch een beetje een ander verhaal. Maar ik, ik snap wel dat ze het een beetje voorzichtig hebben aangepakt. Misschien ook wel omdat ze in Amsterdam wonnen vorige week. Dat ze ja. nu het gevoel hadden dat het niet per se moest. Bekijk het eens van de andere kant, uh, vanuit de Twente-zijde. Ja, Twente is gewoon totaal formeloos. Ik was daar afgelopen donderdag toevallig... in die Europese wedstrijd tegen Levante. En iedereen doet wel zijn best en iedereen voert vast en zeker zijn taken uit. Maar het sprankelt niet, er zit geen bezieling in, er zit geen beleving in. Komt dat? Want um, dat is toch ook de taak van McLaren? Zeker, die doet dat dus uh, niet heel goed. Bovendien, uh, en dat mag je niet vergeten... dat ik denk dat er zijn bij Twente drie spelers die echt het verschil maken. Dat zijn Tadic, Chadli en Fer. En twee van die drie zijn er niet. Chadli geblesseerd en Fer wel op de weg terug. Die gaat nog voor de winter wel spelen. Mm -hmm. Uh, maar dat is nu nog niet het geval. Die missen Ze echt. Ze missen juist ver met zijn dynamiek op het middenveld. En die was want in die, vorm, hè? Ik ben wel een fan van Fer, want die kan echt alles. Die is en groot en sterk en die kan koppen en schieten en een paasje geven. En die kan van de ene naar de andere kant, die heeft echt alles. Moderne middenvelden, fantastische speler. En ja, dat missen we gewoon heel erg. En het is een beetje uit vorm. Tegelijkertijd, als je nou en niet goed speelt al wekenlang... maar je haalt toch nou, wel heel veel punten... Het Feyenoord was toch een prima overwinning, vorige week? Jawel, die zitten er ook wel tussen. Uh, maar ik heb een heleboel wedstrijden gezien die niet om aan te zien waren. Levanten uit, niet heel goed. Hebben ze ook wel heel veel pech trouwens. Levanten thuis niet goed. Uh, vrij veel competitiewedstrijden, net met de hakken over de sloot. Zo bezien is de uitstekende prestatie dat Twente zo hoog staat. Zeker. En zo, daar gaan we weer. Want als je nou ook wedstrijden waarin je niet... Je kan niet een seizoen in vorm zijn. En als je nu niet geweldig speelt, maar je staat nog wel gewoon bovenaan... of in dit geval dan nu net tweede, dan ga je wel meedoen. Want het moment dat de vorm komt, dat moment komt. Ja, en zeker dus zeg jij als bijvoorbeeld ver weer terug is. Dan de nummer vier, Ajax. Heb jij vandaag een actie gezien? Jij was bij die wedstrijd Zwolle-Ajax. Nou, dat was een makkie hè, voor Ajax. Software. Ja, nee, zeker. En daar zal Ajax blij mee zijn. Want die hebben uh, tot nu toe, na de drie ja. eerste Europacup-wedstrijden... Uh, uh, gelijk gespeeld in de competitie. Dus nu eindelijk bij de vierde Champions League-wedstrijd... Uh, die achter de rug was, konden ze een keer winnen. Maar ze werden wel een beetje geholpen door Zwolle, vond ik. Want die waren echt een beetje bang. En ik heb Zwolle een paar keer gezien. En Zwolle kan echt heel leuk voetballen. Thuis, op dat kunstgras. Andere clubs is niet gewend. Maar... Ja, nou ja, thuis hebben ze gek genoeg alles verloren dan. Maar ik, Zwolle voetbalt wel goed. Zwolle voetbalt volgens een filosofie die langer vind ik een hele goede trainer. Um, en die doet dat verstandig. Maar Zwolle was nu bang. Die hebben Ajax niet onder druk gezet. Die, zij hebben zich teruggetrokken op de eigen helft. Ajax heeft van de eerste tot de laatste minuut, nou ja, behalve dan het laatste stukje, kunnen domineren. En heeft heel, een hele makkelijke middag gehad. En ik denk dat ze toch een beetje huiverig waren om naar Zwolle te gaan. Maar het is echt een makkie. Ja. En dat komt Doe echt misschien ook een beetje te snel voor Zwolle? Jawel, maar dat het doelpunt te tegenkrijgen is volgens mij nooit leuk. Maar het is echt omdat Zwolle in de wedstrijd uh, zat en dacht... nou, we lopen wel een stukje achteruit en uh, we wachten af... en we durven niet druk te zetten. Want als je druk zet, dan ga je naar voren. En als je naar voren gaat, geef je dus in je rug ruimte weg. En dan ben je dus kwetsbaar. Dus als dat niet goed gaat, dan word je geslacht. En ze durven niet. Dan uh, Victor Fischer. Hij was de man van de wedstrijd. Uh, voor het eerst een basisplaat bij Ajax... Hij maakte het waar, hè? Dat is een jongen op wie we moeten gaan letten. Ja, jongen, uh, jongen, jonge. ik denk dat hij 19, 19 is. Uh, Ongelooflijk leuk Jochie trouwens. Ik heb hem na afloop inderdaad even gesproken. En, uh, nou ja, als je voor het eerst in de basis staat in de competitie. Ik dacht dat hij al in de Johan Kruisschaal in de basis had gestaan. Dat weet ik niet helemaal zeker. Um, en je speelt zo goed, je bent beslissend. Want dat is het vooral: twee keer scoren en nog een assist geven bij de finale op de Jong nou ja, knap. Die komt eraan. Ja, uh, hij hield uiteraard een geweldig gevoel over aan de wedstrijd. Zo ze zei hij in de afloop. Ja, dit is, dit is gewoon een, een hele belangrijke overwinning op dit moment, denk ik, voor, voor ons. De um, laatste drie wedstrijden niet gewonnen. En, uh, en daarom was het zo belangrijk vandaag, denk ik. Heb jij de laatste weken al het gevoel gehad... geef me een kans, geef me een kans, want ik wil het zo graag laten zien? Ja, zeker, zeker. En, en, en dat is niet alleen de laatste week, maar, maar de laatste drie, vier weken. Want ik zit in een hele goede periode, vind ik. En ik train hartstikke, hartstikke veel en, en, en doe hartstikke veel op, op het veld en ook in de kaktonk. En, en gewoon een hele goede periode. Dus ik ben blij dat ik mijn kans heb gekregen. En, en ik hoop dat de trainer vindt dat ik hem gepakt heb. Twee goals, nog eentje aangegeven voor Siem de Jong. Ja, wat gaan ze met je doen in de bus, straks terug? Ik heb, ik heb geen idee. Ik hoop uh, dat ze me gewoon met, uh, met rust laten. <laughs> Moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Victor Fischer Deen eh uh, In foutloos Nederlands. Oh, dat Nederland, dat wou je net zeggen. Sorry. Ja. Ja. Ja, prachtig. Dat vind ik knap want zo ongelooflijk lang is hij hier nog niet. En dat, ik begrijp wel dat Deen vrij makkelijk onze taal ja. onder de knie krijgt, maar het verbaast me elke keer weer. Ik zat die vindt Bogas zon schiet minuten binnen van Heerenveen die ineens ook vloeiend. IJslander, uh, ja. ja. Ongelooflijk. Uh, uh, maar hij heeft het niet over zichzelf. Nou, dan moet jij dat maar even doen. Uh, is het echt een van de jongens die in die, die groot gaat worden? Bij ja, ja, ja, zeker. Dat is uh, in de orde van grootte van Eriksen. Alle ja? type speler, overigens. Want Eriksen is echt wel, vind ik, meer een middenveld. Dit is wel meer echt een aanvaller. Uh, hele uh, technische, goed, vaardige speler. Die oog heeft voor de ruimte. Die echt makkelijk voetbalt. En dat viel al... in jouw commentaar op televisie. Zei je ook van hij uh, uh, he, he schoot hem binnen, die, die eerste goal... maar dat deed hij met veel zelfvertrouwen, zei je. Ja, uh, meestal zeg ik gewoon maar wat, hoor. Oh. <laughs> nou, mooi is dat, <laughs> weten we dat ook weer. <laughs> nee, nee, maar ik vind dat ook wel. Als je, als je uh, in de eerste keer dat je in een, in een basis-elftal uh, staat... Uh, zo voor de keeper staat... ik ken ook spelers die op die, die leeftijd toch een beetje gaan twijfelen. En hij blijft heel cool... Kijkt ook naar de keeper en ziet het hoekje en denkt: Oh, wacht, ik, daar kan die in. En heel rustig met de buitenkant. Er straalt wel zelfvertrouwen van uit. En als je technisch goed bent, dan kun je met zelfvertrouwen voetballen. En ik probeer echt altijd naar jonge spelers juist daarnaar te kijken. Um, zeg maar hoe rustig zijn ze al? Want voetballen is één, maar rust en overzicht bewaren en een stapje vooruit denken. En ik vind, ik vind dat hij dat nu al redelijk goed kan. Ja, goed. Um... Dan nu naar Feyenoord. Uh, dat dat, dat boekte een eenvoudige vijfde overwinning. Op Rode SC wets, het was het eigenlijk gespeeld. Toen Rode met tien man verder moest na een 3-2 achterstand. Uh, het was een moment waarover heel veel werd nagepraat. U hoort de betrokkenen en verslaggever Ronald van der Geer. Nu gaat hij de middellijn over en steekt hij de bal in één keer achter de laatste linie. Daar gaat schaken om Koertal Maar Biemans is meegelopen en uiteindelijk Immers. En Immers wordt dan val gebracht door Biemans. Uh, vanuit mijn positie gezien zag ik dus dat, uh, dat uh, um, Immers een, een doelrijpe kans in feite wordt ontnomen... Door een, door een speler die de bal wegslaat op het moment dat Immers die bal op doel wil schieten. Ja, ik weet het niet. Ik heb het niet gezien. Ik zag Ruben gaan op de keeper. En, en ja, ik weet, niet, ik weet niet wat er is gebeurd. Ik heb heel de penalty niet gezien verder, want ik, ik viel zelf ook. En, ja, ik viel met mijn knie op achterhoofd van Bart Biemans. Dus ik heb heel de situatie heb ik niet meegemaakt. Dus uh, dan is in feite het ontnemen van de scoringskans een rode kaart... en, en, en het gevolg een penalty. Dus dat heb ik zo beoordeeld op het in de wedstrijd liep. En dan zegt Braamhaar, nu leg ik de bal op de stip. En krijgt Feyenoord dus een penalty te nemen. Normaal gesproken doet Lex Immarstad. Ik kan me voorstellen dat dat deze straf is. Want het was een open doelkans. Ja, en als je voor overtreding, overtreding fluit, dan betekent dat rode kaart. Komt er ook nog een rode kaart aan?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 En uh, ja, dan denk je, nou, door wie dan? Hè? Want dan moet je terugkijken. Maar als je dat ziet, dan word je echt kwaad. Want ja. dan denk je, zo'n ervaren dat mag niet zo fout maken. En dan kom je met tien man en dan is het over, die wedstrijd. Voordat, uh, voordat die situatie ontstaat, wordt in feite uh, de speler Biman uh, geraakt door schaken. Getoucheerd door schaken. Daardoor komt hij te val. En slaat in de uiterste poging uh, de bal weg, voordat Immersiebal kan schieten. Dus voorafgaande was er in feite een overtreding. Dus een overtreding uh, gemaakt door Feyenoord. Oké, okay, nou ja, dat zou kunnen. Als jij dat zegt, dan, uh, dan geloof ik dat. En dan, uh, ja, dan zijn we gelukkig geweest in dat moment. Dus had het een vrije schop, maar dan de andere kant op moeten zijn. Het is een uh, wat ongelukkige beslissing van uh, Braamhaar. Omdat de eerste overtreding terecht werd gemaakt door Ruben Schaken en niet door Biemans. Ik heb na eerder geweten die beslissing genomen die ik genomen heb. En ja, nu moet ik gewoon constateren dat, uh, dat er nog iets meer af vooraf ging. Maar uh, nu moet hij terecht naar uh, de tunnel. En gaat uh, Roda dus met die man verder en heeft... Lex Immers inmiddels plaatsgenomen. Achter die bal die op 11 meter ligt. Daar komt Immers. En Kuto met de benen red. Dan wordt er weer ingeschoten. Immers weer en naast. Ja, ik mis de penalty. Schiet slecht in. Uh, ja, ik wil hem door de midden hoog schieten. En, ja, ik raak hem niet goed. En ik schiet hem ja, over de grond. En de keeper schiet hem eruit. Ja, en daarna krijg ik nog een kans. Uh, schiet ik voortlangs. Nou ja, kan gebeuren. Uh, ik mis liever een penalty op zo'n moment dan, dan dat ik hem op een belangrijk moment mis. Ja, dus Lex Immers, daar moeten we het zo nog even over hebben. Eerst even dat moment. Ja, Bramar geeft toe dat hij fout zit. Ja, begrijp je zijn beslissing in eerste instantie om die penalty te geven? Ja, als je het verkeerd ziet en je kijkt er van een bepaalde hoek tegenaan... en je ziet niet wie de eerste overtreding maakt, ja. dan kan ik me dat voorstellen. Het is wel sneu voor zo'n scheidsrechter dat hij ernaast zit. Ik vind dat hij het enige juiste doet daarna om inderdaad voor de camera te zeggen... Wordt wel vaker laatst laatste dan vroeger. Hè? Nou, dat ik dat stel... zich is dus toch uh, toegeven dat ze fout zijn. Ja, maar ja, dat is misschien verstandiger dan tegen beter weten... Ja. in net doen of je wel gelijk hebt, terwijl iedereen weet dat dat niet zo is. Maar je kan je langzaam afvragen of je... We hebben het elke keer over camera's op de doellijn... of je niet in een veel ruimer perspectief is wat uh, hulpmiddelen moet gaan inzetten. Ja. Want dit soort dingen gebeuren vaak... Het spel, het voetballen, is natuurlijk niet meer te vergelijken met hoe het 10, 20 jaar geleden was. Ik heb stom toevallig laatst nog eens een keer de finale van 88, de EK-finale, teruggekeken. Met het gouden oranje. Mm -hmm. Gewoon de hele wedstrijd, hè? gewoon ja. 90 minuten. Dat is in een totaal ander tempo als wat we nu gewend zijn. Je denkt dat dat hetzelfde is als nu, maar dat is niet waar. Echt een totaal ander ding. En daar zitten heel veel leuke dingen in, eh, sowieso. Maar het, voetbal is zoveel sneller geworden, is zo veranderd dat je het ook van een uh, arme scheidsrechter, zeg ik dan... Uh, ook niet altijd maar kan verlangen dat hij altijd alles goed doet. Nee, daarom. Dus dit was ja, bij uitstekende momenten... hij fluit, je nou. ziet binnen, binnen een minuut, uh, weet je hoe het zit. En hoe vaak ik niet bij een wedstrijd ben... en in eerste aanleg denk wel of geen strafschop... en dan zie ik een herhaling en denk, oh, wacht, het zit toch anders. En wij, maar makkelijk, want we hebben een monitor... staat voor onze neus en kijken. kijk ik en dan komen de vier slowmos en wat wij in jargon noemen zelfs super Die gaan nog langzamer, nou, dan kun je ja. echt alles zien... Ja, hebben ze niet. Uh, Lex immers kon niet profiteren. Uh, hij schoot de penalty tegen de Ach, keeper. Arme, aan. Lex, arme Lex. Hij miste wel heel veel kansen vandaag. Dat Lex doet immers. het hele seizoen al. Het ja. is, hij werkt heel hard en dat komt ook allemaal wel goed. Het is een hartstikke leuke jongen. En die, uh, die, die gaat zijn goaltjes wel maken. Ja, ik, maar... ik heb nog steeds die missen in de Europa Cup: dat hij van anderhalve meter op de keeper schiet, staat me, staat me voor, voor de feest. Mm -hmm. Hij heeft niet zo ongelooflijk veel geluk in het afmaken van kansen. Ik heb ook de indruk dat Lex immers niet echt... Dat is hij natuurlijk nu ook niet. Het is niet iemand die echt een spits is. Hij is meer een, iemand die komt vanaf het middenveld. Ja, maar hij komt ook wel dan vaak het Dan moet je wel meer goals maken dan hij doet. ben ik helemaal met je eens. Maar nou ja, oké. Okay. Goed, uh, zuur is het wel voor Roda. Uh, nog maar één puntje. Boven de nummer 16, VVV Venlo. En dat lijkt me niet een plek waar Roda hoort. Nee. Zo volgens mij, vond ik ze niet voetballen vandaag. Wat ik heb uh, Klopt. Uh, ik denk wel, als je het naar nou afzet tegen voorseizoen, uh, dat jij... Kijk, vormen was voor Roda heel belangrijk. Die is nu natuurlijk naar Feyenoord gegaan. Mm -hmm. Ik denk dat uh, Jonker... Los van het feit dat hij vorig jaar minder scoorde dan die Malki, Maar wel heel belangrijk is voor dat elftal geweest. En als je de twee pionnen uit weghaalt, dan, dan gaat het echt aantoonbaar minder. En als dan vorig jaar misschien zit alles wel een beetje mee. En dan word je zevende. Terwijl je normaal tiende wordt. En nu zit alles een beetje tegen. En dan val je nog een paar plaatsen verder weg. Heb je een nieuwe trainer. Misschien is dat nog even wennen. Ja, het zit allemaal niet mee. Maar ik, ik, nou ja, oké. Okay, ik, ik vind het wel moeilijk om nu hele harde conclusies te gaan trekken. Doe me, niet, doe me niet. Nee, nou ja, dat mag je voor mij na een wedstrijd of 18 doen, maar niet nu al. Okay. Uh, Bas, hoogtepunt voor jou van het weekend, van het voetbalweekend dan? Nou, geen twijfel man. Ik, ik zat gisteravond was ik in Nijmegen bij NEC tegen Heracles. En die wedstrijd had voor mij nu nog steeds bezig mogen zijn. Dat was een feest. Ja. Ik vind Heracles sowieso een feest, want die spelen met drie verdedigers. Peter Bos wil altijd naar voren aanvallen, heeft fantastisch mooie voetballers... goed positiespel, goed combinatie voetbal. En dan spelen ze tegen NEC. Die ook als het even kan met Pastoor willen aanvallen. Gaandeweg de wedstrijd. Omdat Heracles voorkwam. Haalde Pastoor er ook een verdediger uit. Dan speelden ze allebei met drie verdedigers. Eén tegen één over het hele veld. Het was een feest. Het wordt 3-2. Dat is zielig voor Heracles, Want die hadden absoluut niet verdiend om te verliezen. Die wedstrijd had in 7-7 of in 8-8 kunnen eindigen. Dat was de leukste wedstrijd. Die ik in weken, zo niet maanden, heb gezien. Heerlijk. Ja, aldus, pas tegen. Dank je wel. We gaan in één moeite door met schaatsen. Het uh, eerste schaatsweekend van het nieuwe seizoen zit er alweer op. De Nederlandse kampioenschap afstanden leverden de eerste nationale titels op. En belangrijker nog, de eerste tickets voor wereldbekerwedstrijden zijn vergeven. Want daar gaat het dan altijd weer over. Sebastian Timman, goedenavond. Hoi, goedenavond. Jij was er het hele weekend bij. En ja, wat is dan de inzet? Die titels of die, die plekken? zeg jij het is? Nou, uh, die titels uh, inderdaad is hartstikke mooi meegenomen... zo aan het begin van het seizoen. Maar het gaat er inderdaad uh, vooral om... om uh, bij de eerste vijf uh, te eindigen. Want dan mag je inderdaad de Wereldbeker-cyclus in. En weet je dat je in dit kalenderjaar uh, 2012 nog in actie komt. En anders moet je wachten tot uh, januari. En is de, de helft van het seizoen alweer weer voorbij. Ja, dus uh, voor een aantal mensen voor, is de helft... Voor de meeste is inderdaad die, die, ja. wereldbeker, die zijn die Wereldbeker-tickets... Het belangrijkste. Ja, goed. Laten we het toernooi doornemen aan de hand van de personen die opvielen in Heerenveen. Dan is de eerste naam die uh, eruit schiet is Kjeld Nuis. Nuis gaat er eens 1, in. 1,47 in. Kjeld Nuis, 1,46, 75. Keurige slotronde door gebuiten te maken van Ket. Gefeliciteerd. Dat is dan je, je eerste nationale titel. Ja, mooi hè? Op mijn verjaardag. Dat ook nog, ja. Zeker, cadeautje. Mooi cadeautje. Ik moest gewoon hier net de race rijden. en dan, uh, Ik moest me gewoon best wel concentreren om, uh, om inderdaad mezelf een beetje goed op orde. Gewoon als, ik zelf, uh, als ik mezelf onder controle heb, dan rijk ik gewoon goed. Ja. Daar, daar twijfel ik niet aan. Alleen om dat even zo te krijgen is het nog best lastig. Want uh, het is mijn eerste 1500 van het jaar. En uh, de meesten hebben er al in gereden. Dus uh, dit dus was, uh, was mijn eerste. Maar uh, nou, vrij prima. Vrij prima. Nou, als, als vrij prima goud opleveren. Ja, precies. Dan uh, nee, kan alleen nog maar sneller. Slaat hij de dubbelslag die Groothuis vorig jaar sloeg? Wordt Nuis ook Nederlands kampioen voor de duizend meter. Hij houdt in, ja, hij heeft genoeg. 1-0-9-0-5, dubbelslag van Kjeld Nuis. Michel Mulder is de nummer 5, Groothuis valt er buiten. Als je dan uh, kijkt, jouw Nederlands kampioenschap gaat dan eigenlijk perfecte met twee titels. Zeker, en een uh, plek op de 500, wat ik ook niet had verwacht. Dus? Kan niet beter. Kan niet beter. Uh, is dan dit jaar het jaar van jou? ik hoop volgend jaar. <laughs> Daar heb je wel een beetje gelijk in eigenlijk. Geen jaar te vroeg hè. Dat hebben we er al genoeg gedaan. Dus, uh, maar nee, ik ben uh, elk jaar nu goed bezig. en uh, Het team is uh, fantastisch goed bezig. Dus uh, gewoon zo doorgaan. Gewoon zo doorgaan. Kjeld Nuis, hij was de grote man, hè, Sebast? dit weekend? Ja, het is altijd een beetje appels met peren vergelijken natuurlijk. Met uh, tien afstanden in totaal, vijf voor de man en vijf voor de vrouw. Maar hij is wel de enige schaatser die uh, twee keer Nederlands kampioen is geworden. Dus uh, laten we hem dan maar inderdaad bij deze bekronen tot uh, ja. uh, schaatser van het toernooi. Volgend jaar moet mijn jaar worden, zegt hij. Hij doelt natuurlijk op te spelen. Maar ja. ja, dat is pas volgend jaar. Wat kan hij dit jaar? Nou ja, in ieder geval doorgroeien. Het is uh, nog steeds een jonge gozer. Hij is 23 geworden. Uh, en ja... Hij heeft vorig seizoen uh, heel goed uh, zeg maar in de schaduw... direct achter Stefan Groothuis uh, mee kunnen groeien... ook internationaal gezien. Groothuis is heel slecht begonnen aan het seizoen... door de naweeën van een virus. Nuis is uitstekend in orde. Ja. En uh, ja, schaatsers hebben het altijd over... we willen een stapje maken in dit seizoen. Nou, laat, hij, laat hem dan maar een grote stap maken. Maar heeft dus geprofiteerd. Jaar de hij heeft dat echt geprofiteerd, zeg jij ook, hè? Van vorig jaar ja, in het die team heel... van Groothuis. Ja, het is een heel sterk blok uh, geweest de afgelopen jaren. Die ploeg van Jack Ory zei ook wel genoeg dat uh, op Mark Tuitert en Janine Smit... na nou, iedereen verder bij elkaar bleef in, die, uh, in de afgelopen zomer... toen er zo heel lang geen sponsor was... Mm -hmm. En ze, worden, ze maken elkaar sterker. Het is kracht van Jack Ja, Ja, en is echt ook sterker geworden uh, door, door met de rijders met wie hij heeft getraind. En het is gewoon een hele talentvolle jongen, dat, dat ook nog eens. Ja. En er zit, zoals we dan in de sport zeggen, uh, een goede kop op. Uh, het is een jongen die zich, uh, ja, die zich wel rustig kan houden, volgens mij, op de belangrijke ja. momenten. En zich goed kan concentreren op waar hij die, waar die mee bezig is. Wint tussen de 1500 en de 1000, is prima op de 500. Wat is zijn specialiteit? Waar, uh, waar, waar, waar ja. kan hij echt mee met die grote jongens? Uh, die duizend en de 1500. Toch wel. Uh, uh, Ja, dat, dat, uh, dat zijn echt zijn, zijn beste twee afstanden. Uh, de 500 meter, dat, uh, dat is hartstikke leuk dat hij daar uh, die wereldbekers in gaat, maar dan zie ik hem zo 1, 2, 3 nog niet meedoen voor uh, een afstandsoverwinning. Oké, okay, en uh, uh, internationaal kan hij dus inderdaad echt, echt door gaan groeien, zeg jij? Ja, ja zeker. Ja, zeker. Uh, voor helemaal aan het einde van het seizoen, dan is het eind maart. Het seizoen duurt hartstikke lang. Maar uh, bij de weken afstand in Sochi, als hij uh, ja, zo doorgroeit... gaat hij een van de grote favorieten worden voor de 1000 en de 1500 meter. Dan ja, kan niet ja. echt op gaan nemen tegen nou, Johnny ja, Davis en, en Stefan Groothuis... die dan ongetwijfeld wel weer teruggekeerd zal zijn. Over die 1500 meter gesproken. Daarop werd uh, Koen Verweij gedisqualificeerd vanwege een foute ja. wissel. Bond heeft toch besloten om hem naar de wereldbekers te sturen... Oh ja, de schaatsliefhebbers zullen zeggen. Het schaatsseizoen is weer begonnen. Ja. Dus de discussies ook. En uh, geloof het of niet... ik heb vanavond uh, de term skate-off alweer voor de eerste keer uh, voorbij horen komen. Uh, nee, wat er gebeurde is het volgende. Koen Verwij won eigenlijk die 1500 meter... maar ja. had uh, een oliedomme actie op de kruising. Hij werd gediskwalificeerd uh, omdat hij voor Pim Schipper langs wilde... en dat kon eigenlijk helemaal niet... Dus kreeg Kjeld Nijs op die 1500 meter uh, eigenlijk de zegen in de schoenen uh, geschoven. Kreeg hij cadeau op zijn verjaardag. Er waren twee rijders op de vierde plaats. ex Equo. Uh, Rian Ket en Thomas Kool, Dat is een jong talent. Tot in de duizendsten aan toe. Maar ja, er mogen mm -hmm. vijf rijders naar de wereldbeker. Dus dat is in principe geen probleem. Ja, totdat men dus vanavond besloot om uh, Koen Verweij aan te gaan wijzen voor die 1500 meter. Uh, dat mag. Dat is volgens de regels. Er is ten alle tijden een aanwijsplaats. En zeker als het zeg maar om uh, iemand gaat die zoveel bovenaan... Uh, over de rest uitstak als Koen Verweij deed. Een seconde was hij sneller dan Kjeld Nuis. Um, maar goed, dat betekent dus wel... dat we in één keer twee rijders op die vijfde plaats hebben staan. Dus men heeft daar vanavond... een tijd over gesproken. En het grappige is, of eigenlijk het lullige... vooral voor Rian Ket, is dat er... Op, uh, vandaag op de duizend meter precies hetzelfde... gebeurde. Rian Ket eindigde op de vijfde... plaats in exact dezelfde tijd... als Michel Mulder, tot op de duizendste aan toe. Dus daar heeft men ook over gesproken. Mm -hmm. En die... Uh, vijfde wereldbekerplek heeft men zowel op de 1000 als de 1500 meter nog niet vergeven. Um, men heeft eigenlijk een beetje uh, de bal teruggelegd bij uh, de ploegen... bij de trainers van die, van die rijders... En hij heeft gezegd: van, Kijk maar of jullie er onderling uit kunnen komen. 24 uur krijgen ze de tijd. Morgenavond is er een soort deadline. En als ze er dan niet uit zijn, zou het zomaar kunnen dat we dinsdag of woensdag. voor de eerste keer en notabene in de week. voor de Eerste Wereldbekerwedstrijd. een skate-off gaan krijgen. Tussen Rian Ket en Thomas Kool ja, aan de ene kant. En precies, het... nou ja, en dan zou en het ook zomaar Ket kunnen dat. Ja, en dan zou het zomaar kunnen dat op die 1500 ook Pim Schipper nog weer mee mag doen, omdat hij dus werd gehinderd. Ja. door die Koen verwijt, terwijl die heel goed bezig was. En ik heb vanavond uh, Arie Koops even gesproken, telefonisch, En die, die noemde toch ook wel heel bewust de naam Pim Schipper. Dus het zou, zou maar kunnen zijn dat als die skate overkomt, komt... dat hij ook nog een kans krijgt. Ja, um, ja... Leuk hè, het gaat weer. Nou ja, worden. je wordt er een beetje uh, moedloos van. Want dat nou ja, uh, is uh, niet goed voor de sport. Of vind, zie jij het anders? Nee, nou, uh, kijk, nee, natuurlijk. Uh, discussies en dergelijke zijn niet goed voor de sport. Uh, maar goed, wie verzint het nou dat er uh, op twee afstanden... precies op die vijfde plaats... Ja. Twee rijders ex-eco tot in de duizendste aan toe eindigen. Dat, dat gebeurt één keer in de, nou ja, uh, okay. zoveel tijd. Dus wat <laughs> dat betreft zijn we er klaar mee dit seizoen. Goed, uh, laten we doorgaan. Nu is de tickets voor drie afstanden op de wereldbeke ziekenhuis. Maar de vrouwen kwalificeerde Marit Leenstra zich op dezelfde afstanden. Zij deed dat met één nationale titel. Vandaag was het de beste op de 1000 meter. Leenstra ook de snelste vrouw van dit seizoen op deze afstand. Reed in Insel 1.15.48. En dat is echt een wereldtijd. Gaat Leenstra naar de 1.15. En zo ja, is dat goed voor een medaille. Ja, de de 1.15 wordt nog lastig. Het wordt 1.16.39. Ja, dat zou een jaar geleden wel de winnende tijd zijn. Het is niet zo snel als er dit seizoen al was. Twee weken terug werd ik dus een stuk harder. En uh, ja, dan denk ik toch, uh, die anderen kunnen ook hard. Dus, uh, ik wist niet of het genoeg was, maar het was meer het gevoel van mezelf. Uh, ja, dat het nog niet helemaal lopen zoals, uh, zoals ik wil. Maar het is geweldig dat ik hier in het kampioen word. Wat een succes trouwens voor jullie ploeg. Ja, super. Uh, De ploeg staat heel goed voor. We rijden een geweldige uh, NK. En, uh... Jij plaatst je nu op drie afstanden. Is dit wat je wilde? Of uh, had je nog meer gewild? Uh, ja, nee, dit is wat ik wilde in principe. Ik heb een Nederlandse titel. Uh, ik heb drie wildkortplekken. Maar het kan altijd beter. Hè. Je wil gewoon echt uh, lekker schaatsen. Het gevoel dat het echt bij elke slag... Maar, dat je gewoon elke slag voelt dat het goed zit. En uh, dat had ik hier nog niet helemaal, maar dat komt wel weer. Marit Leensa, de slag zit nog niet helemaal goed, maar toch gaat het wel goed met uh, Sebas. Ze heeft een uh, uitstekend weekend gehad. Uh, en dat terwijl ze uh, eind vorig seizoen zwaar geblesseerd raakte aan de enkel. Uh, zo erg geblesseerd zoals dat ze pas in juli weer volledig mee kon trainen. Nou ja, als je dan ziet waar ze nu staat, dan, yeah. uh, dan heeft ze gewoon een topweekend gehad. En ze noemde ook al die ploeg. Die ploeg had een topweekend ook. Uh, zonder sponsor, hè. ze betalen alles uit eigen zak, die ploeg van Jan van Veen. Ze hebben nog steeds geen hoofdsponsor. En, uh, maar gaan wel met alle vijfde rijders de, de wereldbekercyclus in. Nou moet ik ook zeggen, dit was ook wel echt... het eerste grote piekmoment van het seizoen voor die ploeg... vanwege het feit dat ze nog geen sponsor hebben. En dit weekend komt, uh, is er natuurlijk heel veel uitgezonden op radio en tv... en dat wist Jan van Veen ook wel. Dus hij had ze echt heel duidelijk uh, dit weekend aangestipt als, als piek, uh, piekmoment. Ja. Maar goed, dat hebben, ze, dat hebben ze goed gedaan. en Er is gisteravond, uh, zo, zo hoorde ik vanmiddag, al een, uh, een partij gekomen die geïnteresseerd is. Dus nou, wellicht gaat er... Dat gaat er goed komen, stap. of niet? Nou ja, dat, ja, dat <laughs> is nog te vroeg uh, om te zeggen. Maar ja. gisteravond, uh, begreep ik vanmiddag langs de baan... heeft zich een partij gemeld. Nou, dat is in ieder geval fijn voor die schaatsers. Uh, ondanks dat hebben ze natuurlijk een gedaan. Ja. Uh, we blijven nog even bij de vrouwen. Diana Valkenburg deed het opmerkelijk, deed het opmerkelijk goed, moet ik zeggen. Gisteren Nederlands kampioen 3 drie kilometer. Vandaag tweede, 1500 meter. Al een paar jaar werd ze vijfde, vierde... af en toe een keer derde... Bij de nationale en internationale toernooien. Zij heeft zich dus verbeterd. Hoe, hoe, hoe komt dat? Hoe... Vooral door het uh, goede slot van haar ritten. Ik uh, kan me van Diana Valkenburg herinneren dat ze een paar seizoenen geleden. op uh, de vijf kilometer. in de slotronde gewoon letterlijk van vermoeidheid omver viel. Daar ging het vaak mis in die slotronde. Ze viel niet altijd. Maar daar leverde ze wel altijd heel vaak in. Uh, dat heeft ze verbeterd. Uh, op die kilometer. Dus. Ja, inhoud. Maar ja, als ik haar dan vandaag op die uh, duizend meter zie rijden. dan heeft ze die snelheid ook goed Want ook op de op duizend meter uh, uh, deed ze het gewoon hartstikke goed... en plaatste zich voor de wereldbekerwedstrijden. Dat was echt uh, wel een van de verrassingen van ja. dit toernooi. Is zij een ja. laadbloeier? Ja, wellicht wel. En uh, uh, uh, ja, ze liep zelf ook een beetje rond uh, van... nou, dit, <lacht> dit verbaast me <lacht> eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Maar, maar hoe ligt het dan? Uh, is ze internationaal de tijden van haar? Kan je die internationaal vergelijken? Ja, uh, dat, dat zijn best goede tijden. Kijk, op de duizend meter uh, moet ze dan nog wel echt uh, serieus uh, beter worden... om mee te gaan doen voor podiumplaatsen. Maar op de 1500 meter en de drie kilometer... vooral ook de drie kilometer, sowieso, los van Valkenburg alleen... Uh -huh. was van een hoog niveau, hoor. vond ik gisteren. Een paar jaar geleden uh, werd Irene Wuest met 4-11 kampioen. Nou, daar was je, geloof ik nu, amper met de wereldbekercyclus ingegaan. Dus, nou ja, dat, uh, dat is hoopgevend. En dus ook voor Valkenburg, inderdaad. Als ze dit vasthoudt, kan ze bij een EK-alround van een week al aan het meegaan doen voor het podium. En wel We gaan er in de gaten houden. keren weer terug naar de mannen. Vandaag de 10 kilometer, die was natuurlijk voor de bamploeg. Jorrit Bergsma pakte het goud. Je ziet aan Bergsma, hij geniet van elke slag. Het kost geen moeite. Het kost geen pijn. Het is uh, de dag van Jorrit Bergsma. Hij gaat weer onder de 13 minuten duiken. Reed hier al eens 12.50 was er eens Nederlands kampioen de 5 kilometer. Pakt daar uh, nog een titel bij op de 10 kilometer. Glorieuze titel voor Jorik Dersma 12,57,42. En hoe sympathiek het kampioenschapsrecord, daar blijft hij vanaf, dat mag de Jong behouden. 5 of 10. Ik vind beide, beide mooi om te rijden. Ik denk dan wel dat het team me beter ligt. Maar uh, ja, als ik goed ben, doe ik op de 5 ook gewoon mee voor de overwinning. En, uh, Misschien was het, ja, ik weet niet. Ah, tech, ik moet zeggen, technisch gaat het steeds beter. En op de 10 ki kilometer komt het alweer weer minder uh, nauw allemaal. Want het, de tempo ligt wat hoger. Dus, uh, ah, ja, de komende tijd gaan we wat meer fijntje tunen En dan zullen we kijken of we die 5 er ook weer bij kunnen pakken. Ja, <laughs> zelfvertrouwen genoeg, die Jorrit Bersman. Oh ja, <laughs> ja nuchtere Friesen. <laughs> yeah Ja, right. En, en, en samen met Bob de Jong dus. Bob de Jong werd tweede. Ja, er is niks veranderd, hè, met die baanploeg aan het roepen? Nee, nee, en uh, nee, die, die ploeg heeft uh, heel goed gepresteerd. Ja, het was een beetje lullig dat Bob de Vries zoveel last had uh, van zijn rug... dat hij zowel op de vijf als de tien kilometer niet in het spel voorkwam. Maar uh, Bob de Jong inderdaad en Bergsma hebben, hebben weer fantastisch gereden. Ja. en lieten zien dat de tien kilometer ook gewoon reuze interessant kan zijn om naar te kijken... en ook gewoon heel erg spannend kan zijn om naar, uh, ja. om naar te kijken. En ja, Bergsma is in een topvorm. Ik heb hem zaterdagavond ook op de marathon, die er ook nog eens was... na afloop van de tweede dag van het NK... En Veen, zien huishouden. Die reed even een gat dicht, een ronde of tien voor het einde... toen hij en Stroetega de slag hadden gewist, Stroetega zijn ploeggenoot. Nou, dat was echt uh, <laughs> heel bijzonder om te zien. Binnen 300 meter had hij een gat dicht van, van, zo, van bijna 100 meter. Dus dat het uh, wel goed zat met zijn vorm, dat kon je toen ja. al zien. En hij bekroont dat vandaag met een hele mooie titel op de 10 kilometer. En de jong tweede, 36 jaar wordt hij deze week, die is ja, die dit dag... te krijgen. Nee, die, die is inderdaad niet stuk te krijgen. En je ziet hem rijden en dan denk je, oei oei, die komt dadelijk overeind... en gaat de uitrijbaan in en die houdt het voor gezien. Zo was hij aan het afzien, maar hij bleef het maar door uh, volhouden... en hij bleef het maar volhouden... Ja, en het is iemand die, uh, die het spelletje, om het maar eventjes uh, zo te zeggen, gewoon nog ontzettend ja. leuk vindt. Ja. En hij houdt, het, hij houdt het ook gewoon nog vol. En hij maakt heel duidelijk zijn keuzes. En uh, uh, vorige week was er een trainingswedstrijd. En toen zei hij ook, ja, die ga ik helemaal niet rijden, daar heb ik helemaal gezien in. En uh, <laughs> ja, nee, hij zegt, ik ja. ga liever in Haarlem rijden, doe het, doe het op mijn manier. En uh, nou, voorlopig houdt hij het zo prima vol. Is uh, een, een eigenwijze. Uh, vaart zijn eigen koers. Uh, samen met die uitstekende bam -trein. En er is maar eentje die hem kan laten ontsporen. Die trein. Dat is Sven Kramer. Nederlands kampioen op de 5 kilometer. Deed niet mee aan de 10. Uh, uh, vertel eens, hoe is het met Kramer gesteld? Nou, uh, hij heeft mij wel verrast door Nederlands kampioen te worden op de 5 kilometer. Hij heeft natuurlijk na die uh, rare val van die schommel. Of in ieder geval, in ieder geval die rare blessure. Uh, uh, heeft hij heel lang niet lekker kunnen trainen. Niet goed kunnen trainen. Pas na een trainingswedstrijd vorig weekend de keuze gemaakt om uh, wel te gaan rijden. En dan Nederlands kampioen worden. En uh, ook niet in een misselijke tijd. Ja, dan, uh, dan verbaas je mij wel. Het geeft ook de klasse aan van Kramer. Nou hoorde je wel links en rechts dat hij de afgelopen week wel weer veel beter was geworden. Ja. Maar ik vind het wel verstandig dat hij heeft besloten om die 10 kilometer van vandaag te laten schieten. Want dat is juist de valkuil waar hij in het verleden wel eens instapte. Door uh, als het dan... Oogenschijnlijk een beetje meeviel, zeg maar... om dan uh, weer tot dat gaatje te gaan. En dat heeft hij, uh, heeft hij nu niet gedaan. Hij richt zich voorlopig alleen en puur op die vijf kilometer. En kijk hoe, uh, hoe die rug het houdt. Dat blijft toch zijn zwakke plek. En uh, ja, ook voor hem gaat het er gewoon simpelweg om... om over anderhalf jaar uh, toe te slaan, daar in Sochi. En uh, tot die tijd in ieder geval zorgen dat de boel heel blijft. Ja, en dan is dit een uitstekende graadmeter ja. natuurlijk... om te laten zien... De inhoud is er, ik, ik, ik kan het. Uh, dan naar de, naar de vrouwen. Zeg je Sven Kraan bij de mannen, dan krijg je bij de vrouwen. Uh, krijg je al snel de naam Irene Wust op het netvlies. Niet heel erg prominent aanwezig dit weekend. Hè? Nou, in het begin wel inderdaad. Of, in het begin wel. Uh, met de Nederlands titel op, uh, op de 1500 meter. Daarna werd ze dus. Ja, maar verslagen dat is min of meer Valkenburg. verwacht misschien. Ja, dan, ja. ja misschien wel. Ze is Olympisch kampioen. Ja, dan verwacht je dat. Maar goed, je moet het toch maar wel doen. Ze werd dus verslagen door Valkenburg op de drie kilometer. Ja, en dan eindigt het een beetje lullig vandaag met de duizendmeter voor Irene Wüst. Waar ze, waar ze tegenviel. Uh, trouwens niet als enige, maar goed. En waar ze dus die wereldbekerwedstrijden wedstrijden mist. Aan de andere kant, uh, en dat weet iedereen, wist ook wel, ze heeft wel eens vaker een, een start gehad die, waarin ze niet alle titels won. En het gaat er gewoon om dat zij straks in januari, in februari ja. en maart staat. En ze weet inmiddels in al die jaren wel hoe ze dat moet doen. Sterker nog, de laatste jaren stond ze er ook altijd met twee wereldtitels al op een rij. Dus wat dat betreft maak ik me daar nog uh, absoluut geen zorgen om. Dan gaan we naar de ploeg van Jack Geen Gemengde gevoelens daar uh, naar de NK-afstanden. Ja, terwijl Nuis en Valkenburg dus titels pakten en Wereldbeker tickets binnenhaalden... ...dropen Stefan Groothuis en Annette Gerritsen teleurgesteld af. Verslaggever Steven Dalenboud. ...de wereldkampioensprint Stefan Groothuis. Ja, dan ben je wereldkampioen sprint en dan lukt het je niet... ...je te kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden. Op geen enkele afstand. En ja, dat is... Ja, shit, maar ook een beetje gelaten, moet ik wel zeggen. Uh, shit, want uh, ja, ik, ik bedoel, het begin van het seizoen en je hebt... Uh, ik had de hele tijd uh, de hoop dat het goed ging komen en dat ik het, uh, dat ik het ging redden. Maar uh, ja, ik moet gewoon, uh, als ik gewoon ziet hoe ik rondrijd, dan zie je dat, dat ik er gewoon nog niet ben. Want Groothuis is op de weg terug. Hij raakte in de aanloop van het seizoen besmet met het cytomegalievirus. Dat klinkt heel eng. Zijn virus is heel makkelijk. 80% van de mensen krijgt het ooit in zijn leven. Hoor. Dus het is niet zo spannend. Maar het levert Grotehuis toch flink wat problemen op. Zijn lever is ontstoken en zijn bloedwaarde daalde. Bovendien is na de duizend meter van vandaag duidelijk dat Grotehuis het eerste deel van het seizoen dus zal moeten toekijken. Ja, doe fijn. Inderdaad. Het is, het is gewoon, uh, gewoon shit. Uh... Ja, ja, je, je weet gewoon... Uh, ja, alleen, uh, ja, Aan het einde van die race bemerk je het gewoon. Ja, ik, ik was er nog niet. Het is een soort verrassing waar je in gaat. Zeg maar. Hoe sta ik ervoor? Je voelt je wel goed. Alleen uh, hoe het echt bij, bij een uiterste inspanning gaat, en zeker die laatste 30 seconden, hoe het dan gaat, ja, dat, dat is gewoon een verrassing. En uh, vorige week was ik daar absoluut nog niet in de buurt, zeg maar. Toen reek nog 1-11. Dus je weet gewoon, het kan lastig worden, maar ja, het bleek gewoon nu dat het, dat het er nog niet was. Groothuis' eerste belangrijke wedstrijd zal op 2 januari zijn. Een selectiewedstrijd voor de wereldbeker in Insel. Dat is wat pech met een wereldkampioen kan doen. En dat is het trouwens ook. Pech. Ja, ja ik weet niet of jij nog wat gezien hebt. Zegt Jack Ori, Niks meer dan dat. Ja, pure pech. Ik bedoel, uh, we, hebben hem niet, uh, we hebben hem natuurlijk niet expres bij iemand neergezet die ziek was. Nee, maar ik bedoel, is dit alles wat er speelt? Of uh, ja, zijn er ook andere dingetjes die niet zo lekker liepen? Nou ja, niet dat ik weet. Ik heb, uh, we hebben een hartstikke goede zomer gedraaid. En uh, ja, pure pech. Kijk, je kan natuurlijk al heel snel weer zeggen, ja, het was een stressvolle periode. Ja, dat was het ook. En ja, het kan dit zijn. Maar joh... Het is dus allemaal koffiedik kijken. Uh, er zijn ook een hele hoop mensen die gewoon een virus zo pakken. Want uh, wanneer ben jij voor de laatste keer ziek geweest? Uh, nou, dat ik niet fit was, drie weken geleden denk ik. Een beetje zo half verkoud heen, zo flauw. Ja. Ja, maar ik hoef hier niet te rijden. Nee, precies. Maar ik bedoel, ja, iedereen wordt het. Hè. Topsporters die worden net zo makkelijk en die, die kunnen net zo vaak een griep. Eerder nog dan een, een, een, een, zeg maar een, een iemand die gewoon normaal in het dagelijks leven staat. Dus ja, het hoort erbij en uh, soms ben je gewoon... Uh, dat is ook topsport, hè. Het is, uh, nou, soms uh, win je wat en soms vlieg je wat. Het enige wat ik wil is dat het zo snel mogelijk van het virus afkomt. En voor de rest ja, ben ik de, maak ik me geen zorgen over. Morgen doet Groothuis bloedtesten om te kijken hoe het ervoor staat met het virus. En dan heeft Ori ook nog wat andere probleemgeval, Annette Gerritsen. Ook zij was ziek in de voorbereiding en ook zij miste dit NK op alle afstanden de boot. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Annette Gerritsen, die, uh, ja, die oh, kijk, we hebben gelukkig vooraf niet te veel geklaagd denk ik. Want ja, wij zijn er niet zo van, maar ja, jij vraagt er nu naar. Maar ja, Annette Gerritsen, die is uh, een paar weken geleden gewoon hartstikke ziek geweest. Die is twee weken ziek geweest. En dat is eigenlijk, uh, ja, dat was vervelend. En, uh, ja, en ze zien niet goed. Dus van Annette Gerritsen geldt precies hetzelfde. Morgen uh, rijdt je naar Zwolle toe. En dan gaan we bij haar ook het bootblade controleren. En overmorgen zit ze op een, uh, op een fiets. Bij, uh, uh, ...bij onze visio tegen Nico Hofman. En daar gaan, uh, daar gaan we ze testen. En zowel Stefan als uh, Annette. Annette Gerritsen had het afgelopen jaar een zeer mager seizoen. Ze was zoekende en verliet Team Liga. Terug onder de vleugels van Ori dacht ze weer op de weg terug te zijn. Maar ja, een paar goede uitslagen dit weekend waren zeer welkom geweest. Meer dan ooit lijkt ze de leidende hand van Ori nodig te hebben. Ja, misschien wel. En ook omdat hij mij heel erg goed kent. En ook weet hoe ik kan zijn. En mij nu natuurlijk ook uh, de zomer iets anders heeft meegemaakt. En uh, dat hij ook weet, je, hij weet waar hij mij uh, krijgen wil en kan. En uh, ook omdat hij gewoon constant zijn vertrouwen wel naar mij uit blijft spreken. En dat is ook uh, ja, toch wel heel fijn. Heb jij het vertrouwen in jezelf onlangs nog uitgesproken? Uh, nou Ik merk gewoon wel dat ik uh, echt wel even een paar keer bevestiging voor mezelf nodig heb. En dat is, ik vind het best wel moeilijk. En uh, daardoor probeer ik gewoon uh, alle goede dingen uit mijn race te halen en uh, uh, ja, toch wel de vertrouwen op mijn gevoel dat het, dat, het, dat het goed komt eigenlijk. Annette ja. Gerritsen was dat uh, samen met Stefan Groothuis... in de reportage van Steven Dalenbouwt. Uh, Sebas heeft meegeluisterd. Sebas, uh, we hebben volgens mij alles gratis wel behandeld... of ben ik nog iemand vergeten? <gacht> Bijna allemaal wel behandeld. Nou, we hebben het volgens mij allemaal wel redelijk neergezet. Even denken nog. Ja, Corendon met Marije Joling behaalt voor de eerste keer een, uh, een titel. Vijf kilometer, ja. Ja, en dat deed Joling ook goed, hoor. Die gaat <stoss ces TP> ook wel meedoen dit seizoen. Uh, Michel Mulder wil ik er ook nog even noemen. We bewezen vrijdagavond dat hij tweede plaats op het WK... van uh, het vorige seizoen, WK-afstanden... Uh, ...geen toevalstreffer was, want hij was als enige 500 meter rijden... ...twee keer binnen de 35 seconden en wordt volkomen verdiend aan Nederlandse kampioen. Oké, okay. Sebastian Timmerman, dankjewel. Oké. Okay. Het uh, Friese Gordijk is in hogere korfbalsferen... ...want LDODK debuteerde vandaag op het hoogste niveau in Nederland in de Korfballeague dus. De trots van Friesland begon het zaalseizoen met een thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit... In een volgepakte sportzaal, natuurlijk. Een reportage van Edwin Cornelissen. Eens even rondkijken in de kantine van LDODK. Wat staat er op die papieren op het tafeltje? Dit is, uh, de, hier kan je de uitslag uh, voorspellen. Ik ga zo even intekenen, ja. Nou, ik, ik heb er ook niet veel verstand van, maar ik ga gewoon even wat doen. Wat valt je op aan de prognoses? Ah, dat toch wel uh, redelijk positief als ik dit uh, zo kijk voor LDODK. Uh, ik zie daar op het uh, spandoek staan, een heel groot spandoek met LDODK. Waar stonden die letters ook alweer voor? Leer door oefening de Korfbalclub. En dan staat eronder, meer dan een club. Wat is het meer dan een club? Nou, het is eigenlijk, LODK is hier een beetje een grote familie, zo kun je het wel zeggen. Dus dat wordt korfbalkoorts het komend seizoen hier in Gorredijk. Nou, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Dat moet helemaal goed komen. En dat is dus allemaal vanwege de eerste wedstrijd van LDODK op het allerhoogste niveau in Nederland. De Korfbal League, na de promotie van het vorige seizoen. Rustig bluwen, zei Gerald Aukes. Die laatste twee minuten, maar we echt vol die kennen. En dat slag het. Heldiodica, gaat de primeur. De eerste Friesland Club. Is dit uh, het sfeervak? Natuurlijk. Ja, het is in de hand. Ja, grote trommel. Natuurlijk. Altijd sfeer. Hè? Want hoe bijzonder is dat? Deze club in de Korfbal League. Nou ja, eigenlijk heel bijzonder, want we zijn de enige in Friesland op dit moment. Dus... Ah ja, dat pikken jullie er erg uit, hè? dat Friese element. Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, ja, het geeft een extra, extra stukje sfeer ook als je me, als eerste club. Als de eerste Friese Club in de Corpoly komt. Maar uh, ze hebben het nu gehaald en we zullen zien waar ze eindigen. Even aftellen en dan gaat het toilet rollen. 0, 3, 1, 3, 1, 4, 3, 4, 8, ruststand. 12, 11 voor LDODK. Nou, dat valt nog bepaald niet tegen de ruststand, voorzitter. Nee, dat is een spannende wedstrijd. Er gebeurt natuurlijk wel wat met zo'n club. Als je promoveert naar het hoogste niveau, dan zou je zeggen er worden er allemaal spelers aangetrokken. Want die spelersgroep hier, zijn het eigenlijk allemaal mensen uit de streek? Ja, dat zijn allemaal mensen uit de streek. De heren zijn allemaal uit eigen jeugdopleiding. En uh, de dames zijn allemaal uit, uh, uit uh, buurverenigingen uh, overgekomen afgelopen jaren. Ja, dus ja. bent u dan flink gaan kopen na die uh, promotie? Nee. Nee, nee, helemaal niks. We hebben niks. Uh, alleen uh, twee dames. Hè. Dat is Yildo, uh, Slagman. Uh, die is erbij gekomen. En, en Betty die is erbij gekomen van, uh, van Weshandig. En u dacht, daar moeten we het mee gaan redden. Ja, ja het is een uh, heel talentvolle uh, ploeg. Hè? Dat sowieso. Ze kunnen allemaal makkelijk scoren. Ja. Alleen het zijn ook uh, uh, uh, spelers die voor het eerst komen kijken op dit niveau. Dus ja. dat is gewoon de vraag. Uh, we kunnen niks anders doen dan ons best. Hey! Hey, de tweede helft weer eventjes buurten bij het sfeervak. Hoe gaat het? Ja, wel goed. Want ze staan voor, hè? Ja, dan, uh, twee punten. Nog tien minuten. Dus kan, die, kan, nog, uh, kan nog wel wat worden. Ja. Een enkele nieuwkomer dus in de ploeg van de LDODK, dat is Jilda Slagman. Um, want wat heeft jou ertoe bewogen om hier naartoe te komen? Nou ja, de Quartville League natuurlijk, hè? dat ja. spreekt voor zich. Ja. Mensen willen toch uh, of Ahoy halen of Quartville League spelen, dus uh, ja. ja, dan moet je wel die keuze maken. Echt, te spannend. Oeh. Oh, Oké, okay. We hebben wel een marge van twee nu, hè? Ja, maar ik weet niet of dat genoeg is. Come on! Come op, come op! Ik mag de nee, ik ze even helpen. Allee, allee, come on, ja, come on. Twee jongelingen in de ploeg van de LDODK die ook actief zijn voor jonge Oranje. Dat zijn Sita, Bijker en Erwin Zwart. Jullie zijn eigenlijk pas net weer bij de ploeg, hè? Ja, klopt. Ja, we volgen natuurlijk wel het hele seizoen. maar We zijn pas een paar weken geleden na het WK in Barcelona aangesloten. Waar jullie dus wereldkampioen werden, hoe moeilijk is het dan om weer ja, naar het clubniveau om te schakelen? Ja, als je eenmaal thuis bent van, uh, van een WK, dan is het even omschakelen. Maar we hadden er gewoon beide er zoveel zin in. Nemen jullie ook ervaringen trouwens mee van Jong Oranje naar dit team? Ja, tuurlijk. Je hebt vanaf mei meegedraaid met, uh, met alle andere internationals. En dan krijg je gewoon zoveel weerstand. Je leert gewoon zoveel meer. En dat probeer je ook uh, ja, op de trainingen bij ons weer uh, over te brengen. Ja, dan gaat die weer. weer. Oké, okay, nieuwe kans. Marsje van 3, die moet lukken meneer. Ja, het gaat nu lukken. Ik ben bang dat het nu gaat lukken. Oh! En, een steun voor deze prachtige 72, en zo wordt het uh, trainer jan Schutpol Een uh, debuut met een overwinning. Dus uh, heel mooi, goed begin. Ja. En dat uh, weten we ook van, uh, ja, hebben we nodig. Ja, de eerste slag is natuurlijk altijd een naalder waard, hè? maar uh, ja, wat verwacht u nou van dit seizoen? Ja, dat is moeilijk aan te geven. Ik, uh, we hebben uh, het eerste wat ik nu zeker weet is dat we een goede start hebben. Maar ja, we moeten nog 17 wedstrijden. Dus uh, het is nog heel lang weg te gaan. Ah, hoor je het nog ver, zeggen ze dan? Ja, ja, Maar we zijn wel realistisch. Maar voorlopig staat LDODK uit Gordendijk in Friesland gewoon aan kop. Met één gewonnen wedstrijd. In Londen zijn vandaag de halve finales van de ATP World Tour Finals gespeeld. Novo Djokovic plaatst zich vanmiddag al ten koste van Juan Martin Del Potro. Tweede partij is net afgelopen. Marcelle Meske, wie is het geworden? Federer of Murray? Federer. En uh, Toch, eigenlijk uh, redelijk makkelijk. 7-6 en 6-2. Moest in de eerste set uh, wel een breekachterstand goed maken. 4-2 stond hij achter. In de tiebreak uh, ook nog een mini-break. 3-1 achter. Maar uh, na winst in die uh, eerste set tiebreak was het uh, maar één man. 6-2, dubbele break. Uh, Federer uh, dik verdiend. En uh, mm -hmm. ja, het wordt dus een finale. Federer ja. tegen Djokovic. Tegenvaller, uh, Murray wilde natuurlijk wel wat, uh, zich laten zien. Opnieuw in Londen. Want... Hij verloor op Wimbledon van Federer maar, uh, in de finale. Maar versloeg hem in de finale uh, bij de Olympische Spelen natuurlijk. Ja, en uh, Murray doet het over het algemeen goed tegen Federer. En uh, had dat eigenlijk ook best kunnen winnen. Maar ja, ik weet niet wat er was in de tweede set. Hij liet het een beetje lopen na een vroege breek. En wat me wel opviel was dat in die O2-arena, toch 17.500 man, mm -hmm. dat bijna de helft, en misschien wel meer dan de helft, voor Roger Federer was. Oh. Dus misschien was... Uh, Annie Murray toch not muse. In ieder geval liet hij het hoofd wat mij betreft... een beetje te snel hangen in die tweede set. En vandaar dus ook ja, de 6-2. Verder overal razend populair. Anderhalve finale ging tussen Djokovic en Del Potro vanmiddag. Uh, hoe was die partij? Hoog niveau? Ja, hoog niveau. De eerste anderhalve set heel hoog niveau. Vooral van uh, Del Potro. Die stond set en een breek voor. 6-4-2-1. Maar ja, dan heb je de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Zoals we dat zo vaak bij hem hebben gezien dit jaar. Die doet wel een paar gekke dingen. Die slaat een bal tussen zijn benen door. Die gaat een paar keer uh, blind naar het net. Die, die mist een paar ballen uh, op zijn gemakje En ineens breekt hij terug, wordt het 2-2 en uh, wandelt hij eroverheen. Ik denk dat er ook wel een beetje vermoeidheid uh, part uh, speelde bij de Argentijns. gisteravond ja. laat. Drie sets overwinning tegen Federer. Maar al met al Djokovic heel erg sterk Wonder zijn drie sets van tel Potro. Djokovic, Verder, morgen de finale. Waarom eigenlijk morgen? Op maandag? Dat is uh, heel merkwaardig. Morgenavond uh, 9 uur onze tijd. Uh, vorig jaar had je natuurlijk uh, een week vrij tussen het uh, Masterstrooi van Parijs. Een week vrij en toen de London Finals. Mm -hmm. uh, nu zitten die twee weken aan elkaar gesloten. En ze willen altijd in die groepswedstrijd een dag spelen, een dag rust. Dus je hebt maandag, woensdag, vrijdag spelen, zaterdag rust. En dan de halve finale en de finale achter elkaar. En dan heb je toch echt negen dagen nodig. Dus ik denk dat dat het is. Oké, okay, ja, nou een praktische reden dus. Uh, op wie zet jij je geld? Federer? Uh, of toch Djokovic? Ik vind het heel moeilijk. Federer, tweevoudig titelverdediger. Djokovic heeft weer dat onoverwinnelijke in hem. Ik denk uh, Djokovic 3-6. Dat wordt dus een razendspannende partij. Ik denk het wel. Dat ja, absoluut. Van een uh, hoop. We vervuilen ons erop. Zeker weten. Marcelle Mesker, dankjewel. We zijn uh, bijna aan het uh, einde van uh, langs de langste lijn. Morgenavond zijn we weer natuurlijk uh, vanaf 10 uur. En het wordt een interessante week, want we gaan richting... Uh, die uh, oefenwedstrijd van het Nederlands Nederlands tegen Duitsland. Zometeen het oog op morgen, zoals altijd op zondag gepresenteerd door John Janssen van Galen. Maar eerst het einde van deze uitzending. Schaatsen in Veen en een nieuwe koploper in de eredivisie. Dit was het sportweekend op Radio 1. Goedenavond. Er komt inderdaad de aanloop en die schieten weer een kruising. Goeiedag, wat een goal. Ja. Kijk naar elkaar of ergens kijkt naar heel iets anders, misschien je vriendinnetje op de tribune. Gaat iemand nog schieten? Ja, dan gaat iemand schieten en dan gaat hij er nog in ook. En het is zij de centrale verdediger. Is hij niet voor niets mee naar voren gegaan. Dan komt hier de tweede titel voor Kjell Nuis. Of wordt het otterspeer? Het wordt Nuis. De keeper. Wat doet die keeper? Die zit mis. En dan wordt gescoord door NEC. En die goal komt dan op de avond te voorden. Daar is die hoekschop. En die vliegt erin. Want de bal blijft op de grond liggen. En al de wereld tikt hem erin. Er staat nog geen zes minuten op de plak. En dan kopt de ridder 1-0 binnen voor Herenveen. En daar is het doelpunt opnieuw van Fischer. Hij mag zijn tweede maken als we in de 48ste minuut zitten. En dan zegt Brahmaer, nu leg ik de bal op.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 Daar ja, komt Immers en Kuto met de benen redt. Dan wordt er weer ingeschoten Emers weer en naast. Nou, Zo gebeurt er voldoende. Die legt hem in de hoek, die legt hem in de hoek. Het oh, oh. is hier ook nog 4-0. Moet toch niet wel gekke worden. 83e minuut staat op het bord. 4-2 de stand in het voordeel nog altijd van Ajax en ook de andere invallers. Legati. Ja, het is 3-2 voor NEC, een kwartier voor tijd. Dit moet dan die 1-16 worden. Ja, wordt netjes 1-16-39 voor Leenstra. 1 18-10 voor Gerritsen. Oei, oei, oei, oei. Mertens zorgt ervoor dat de inpassen gebroken wordt. Een feest was het om dit vanavond allemaal te zien gebeuren. Ah oh ja, doe jij het anders gewoon, Ronald. Neem ik even een bakje koffie. Vraag even die collega hoe het is in de perscamera als het gewoon de wedstrijd bezig is al. Leuk, hoor. Goed evening!